Dit is Maud Schreurs met het CNW-journaal. In Duitsland hebben honderden mensen het graf bezocht van Helmoet Kool. De oud-bondskanselier overleed twee weken geleden op 87-jarige leeftijd. Hij werd gisteren een besloten kring begraven in de stad Spijer. Daarvoor was er een mis in de Domdaar. Eerder op de dag was er een afscheidsceremonie in Straatsburg. En er waren veel prominenten onder wie oud-president Clinton en bondskanselier Merkel... Een rechtbank in Egypte heeft 20 mannen te dood veroordeeld voor het doden van politieagenten in augustus 2013. Gewapende aanhangers van de moslimbroederschap schoten toen zeker 10 agenten dood bij een politiebureau. Dat gebeurde kort na de koep in Egypte, waarbij president Morsi werd afgezet. Het leger doodde daarna honderden protesterende aanhangers van Morsi. In totaal stonden 156 verdachten terecht in hoge beroep. Behalve de 20 doodvonden ze legden de rechters. 80 keer levenslang op en 34 keer 15 jaar cel. In de Russische deelrepubliek Tatarstan zijn zeker 14 doden gevallen... bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen. Twee van de slachtoffers zijn kinderen. Het ongeluk gebeurde vannacht bij de stad Zainsk, zo'n 900 kilometer ten oosten van Moskou. Daar botste de bus tegen een vrachtwagen en vloog een brand. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De tweede etappe in de Tour de France is gewonnen door Marcel Kittel. De voor Step rijdende Duitser bleef in de massasprint... Fransman Arnaud Demaar en de Duitser André Greipel voor. Dylan Groenewegen werd vijfde. De Brit Thomas blijft in het geel. De rit over ruim 200 kilometer begon in Duitsland en eindigde in Luik. Het weer op de meeste plaatsen zon. Vannacht wordt het fris met 7 tot 11 graden. Morgenochtend zon... Smiddags meer wolken en lokaal kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat momenteel geen fiets. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Ja. En jij beleeft het. Zon. Zon. Z, Zee. Zandvoort. En ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM Klassiek.